Slam FM, phone fuck. Ja, het is al tien over half acht geweest. Hoogste tijd om weer iemand in de zijk te nemen. Elke dag rond tien over half acht. in warming up op Slam FM. De PhoneFuck. Leo, we hebben een nieuwe lijn bij Slam FM. Ja. 0909-306363. Daar kan je niet alleen doorverbonden naar de studio worden. Maar je kunt ook bijvoorbeeld flitsers melden. Aan onze vrienden die dat voor ons bijhouden. Van de verkeersinformatiedienst. Wordt ze mee doorverbonden. En wij kennen die mensen. Want die geven elke dag aan ons door. Lex en Leo, daar staan de flitsers. Die mag je zo voorlezen. Uh, een van die uh, mensen is Monique en volgens mij heeft die nu dienst. Monique is leuk. Uh, en ik zit even te, te denken: kunnen we dat niet een beetje testen, die mensen daar op die lijn? Of die lijn ook echt goed werkt, of ze scherp zijn. <laughs> uh, die verkeerde is van Slem uh, Nou, uh, heb ik in mijn vriendengroep een woord dat heet flatser. Ja, wat is dat? Uh, je hebt zeg maar: een flitser is iemand die langs de snelweg staat te flitsen op je, op je snelheid. Een mm -hmm. flatser is iemand die langs de snelweg staat te scheiden. Dat wil ik namelijk. Op weg naar een feestje zijn we er een tegengekomen. Die stond gewoon met zijn broek op zijn enkels in de middenbergen te schijten. Ebba, Zouden ze nou bij de verkeersinformatiedienst doorhebben van Slam FM Op de Slam fm telefoonlijn als je een flatser meldt in plaats van een flitser? Zijn ja. ze zo? Gaat het? Even bellen? Ja. Ja, die lijn daar? Ja. Komt. -ie. Verbinding? Kijk. Volgens mij loopt die. Ja. Ja. Goedemorgen. Ah, ja. Welkom bij Slam FM. Voor vijf. verkeers- en flitsinformatie. Vijven. Ja. Toets 5. Ja, doe maar. Je bent in het menu met flitsinformatie. Ja, met een 3 krijg je een medewerker. Ja, ook gelijk. Ja. Je kan hier flitsers opvragen nou. aan. En afmelden. Komt-ie, komt, -ie, komt -ie. Goedemorgen met de meldkamer. Ja, goedemorgen met Gert dus hallo. Uh, zeg, hallo. ik vroeg mij af, kan ik ook uh, flatsers bij u melden? Ja, tuurlijk. Ja, want er staat hier een langs de A2, richting ja. Utrecht. Daar reed ik net langs ja. en er staat een flatser dus in de middenberm. Oké, okay, en welke hectometerpaal? Uh, nou, hij staat bij zo'n praatpaal te flatsen. Oké, okay, en u weet niet welke hectometerpaal, want die heb ik wel nodig. Ja, het is in de buurt van 22.6, want die zie ik net voorbij flitsen flatsen, flitsen, vlatsen. Maar wat is aan te raden? Want ik zag het dun uitlopen bij hem. Ja. Heel dun. En hij stond met zijn broek op de enkels te flatsen. Ja, ja. Hij staat dus gewoon... Er staat gewoon iemand te flatsen. Dat noemen wij zo bij ons in Doedigem, flatsen. Maar er staat dus gewoon te scheten in de midden bij hem. Ik denk, ja, wie moet ik dan bellen? Een flitser, die kan ik hierdoor even Een flatser misschien ook wel, hè? Nee, dat helaas niet. Oh jee, want het is helaas wel zo dat de halve, de vangrail zat al onder. En die, ja, ja. die praat al ook half al bruin van de zijkant. Denk ja, gadverdamme, dat kan toch niet de, de bedoeling zijn op deze openbare weg, hè? Dat de openbare werken worden onder geflatst. Kunt u er nee, iets mee? Daar kunnen wij, wij niets mee, nee. U heeft ook geen omroepsysteem dat u even kan zeggen... Hallo, meneer, stopt u eens met flatsen, wij u in de gaten. Nee, helaas. Huh? Waar, maar moet neem even lid. waar moet ik er dan mee naartoe, mevrouw? Misschien de politie bellen. De politie? Ja, die zien ja. zie me aankomen met mijn flatsinformatie. Ja, ik kan er ook niks mee. Nou ja, ik ben in ieder geval geflatst. Komt niet aan de moed op, oplevert. Nee, prima. Komt goed. Wens ik u een fijne dag. Dank u. Het zal zijn. Die man is er ook voor kwijt. Dat scheelt. Zeker. <lacht> Tot ziens. Bent u Monique? Ja. Oh. Nou, dan wens ik u veel plezier. Luistert u wel eens naar of hem? Oh, leuk. Nee. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, dat is erg. Lex. Oh, wat erg. Ja, bent erg. Wat gevoelig. We wilden oh, even de, de flitslijn testen, Monique. Oh, wat erg. Maar hij, ja. maar hij werkt, dus uh, dat is uh, hartstikke uh, mooi. Jeetje, je bent geweldig. Fijne dag. Ik vond het, als, ik vond het zo raar, dank je wel. Doei. Ah, doei. Slam FM, PhoneFuck.